Welkom bij de Duistere Zondagavond. Jaap is uh, net weer losgelaten, hij is onderweg naar de radiostudio. We hebben hem even wat vragen gesteld om eens even te kijken wat Jaap allemaal in zijn vrije tijd uitvoert. We draaien even een muziekje en dan horen we Jaap. Ja, ja. Ja, ik was uitgenodigd, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik was uitgenodigd, dacht ik toch, voor de radio, ja. Goedenavond, meneer Jaap. Ja, goede avond. Ja, zegt u het maar. Waar was u ja. zaterdagavond jongstleden tussen 10 en 12? Even denken, ik was thuis. Tussen 10 en 12. Even denken. Ja, ik was thuis. Ik trouwens zei je, de weekend thuis geweest. Ha ha ha. Ik ben nergens naartoe geweest. Alleen naar, Ober uh, naar uh, de supermarkt. <laughs> wij hebben andere informatie. Andere informatie. Leg uit. U was online. Online. Ik was thuis, ja. Met de computer en aan, zo, ja? Wij hebben gezien waar u was. Waar ik was. En waar was ik dan? U was bij... Anonymous. O, oh. oei, oi, oi. Anonymous. Ja, dat klinkt wel heel geheimzinnig. Hè? En u heeft een zekere filmpje bekeken waarin u... ...zag dat mensen het zat zijn. Ah, aha, ja, nou begint het met de dagen. Ja, ik heb een filmpje vanmiddag bekeken. Dat was van, uh, hoe heet dat, programma Nova Sembla, weet ik veel. Uh, een... Tegenlicht. Tegenlicht, ja, ja, ik weet het alweer. Tegenlicht, ja, die heb ik vanmiddag eens uh, bekeken. En ik moet zeggen... Dat wat daar, dat had ik al lang al in de gaten, wat ze daar bespraken. Dus dat ging dus over dat mensen niet meer, mensen zijn het zat he, die, dat die, die bezuinigingen en dat de banken steeds meer macht krijgen. Multinationals, nee, de politieke mensen, hebben ze ook in hun zak en zo En ja, nou zeggen ze wel van ja, het is toch beter dat de rijkdom wat eerlijker verdeeld wordt... Want het gaat om de economie. Nou, bij mij gaat het om de mensen, weet je. En vroeger had je ook geen economie, hè. Heel vroeger dan, hè. Duizend jaar geleden. In, althans niet hier in West-Europa. ja, kijk, ik snap ook wel, je keer niet terug naar de middeleeuwen. Of tenminste daarvoor dan, want de middeleeuwen, had je ook weer zo'n soort systeem. Maar dan op kleinschaliger gebied. He, een federale staat, waar boeren werden uitgebuit. En, uh, ja, en nu gebeurt dat dan op, op, op wereldniveau he, met die multinationals en zo. Daarom ja. zie je dus nu welke of wie er echt aan de potje trekt en wie de echte baas is. Ja, het kapitaal. De multinationals, de als je, banken. Als je dat 40 jaar geleden riep, werd je voor communist uitgemaakt en nu zegt iedereen het. Ja, ja. Was, laatst was er ook een heel mooi filmpje dat kwam online en dat ging over het leven van een europarlementariër. Ja. Als je ziet wat uh, die gasten standaard al aan salaris verdienen, maar daarbuiten nog hun onkostenvergoeding, ja. daarbuiten nog een auto van de zaak. En dan heb ik het niet over een Fiat Panda, maar dan heb ik het over een Bentley, een Rolls, een Porsche. Allemaal van onze centen. Eten. Uh, de, de restaurants uh, waar de Europarlementariërs eten, bevinden zich vaak in dit gebouw. het gebouw. Het is een heel complex en dat zijn gewoon vijf sterren hotels. En daar kunnen ze dus gewoon de allerduurste flessen wijn of champagne bij het eten bestellen. En... Ra, ra, ra. Wie betaalt dit allemaal? De Europeaan. De Europeaan. De, de Europese burger, ja, inderdaad. Ja. Nou, en dus. dat vind ik nou eens een keer hoog tijd. Dat we daar eens een keer uh, massaal uh, die lui een keer aanpakken. En ja. Dat we ze allemaal op water en brood en diep in, in de, Gewoon in de Gooi ze maar eens in de armoede. Laat ze maar hun leven lang honger laaien en ellende en ziektes. En dat het volk. Uh, ...op hun niveau mag leven. Zo. Uh, de boel omdraaien. En dan gaan we ze flink, flink vernederen en vertrappen... ...aar publiek wereldwijd voor het gezicht van de wereld... ...dat de rest van de wereld zich glam schikt. Dat ze in Amerika denken... ...oei, dat moeten we niet hebben, hier. Ja? Dus we gaan het volk maar een macht teruggeven. Want in Amerika gebeurt dit al veel eerder, hè. Is het al veel langer speelt. Daar ja. uh, kunnen mensen nog niet eens met de uh, politicus praten... Want, uh, want dan moet het de woordvoerder zijn, want anders willen ze daar geld voor hebben. Dan moet je betalen om met een parlementariër zelf te praten. Ik denk, wat is dat nou voor bullshit jongens? Ja, er is ooit uh, een, heel, uh, grappig, uh, een hele grappige film geweest. Die, die het wel heel erg duidelijk maakte hoe uh, dat, uh, die, die senaat en zo in, en, en uh, het congres in Amerika werkt. En die film dat is The Distinguished Gentleman. En het is een comedy, gespeeld door Eddie Murphy. En behalve dat de film uh, erg leuk is, is die wel gebaseerd op hoe het er echt aan toe gaat. Daar krijg je dus echt een inkijkje. Uh. En daarom dan begrijp je ook, als je die film gezien hebt, dan begrijp je ook uh, waarom er nooit iets voor elkaar komt. En waarom er nooit eigenlijk iets uh, geregeld wordt. Want je ziet dan zo'n senator, zeg maar, en die krijgt dan bijvoorbeeld... Van uh, de, de grote snoepfabrikanten krijgt hij geld om uh, wetten tegen minder suiker in producten tegen te houden. Mm. En, van, uh, en van de snoepproducenten, want die willen dat niet. En van de tandarts, uh, verenigingen, want die willen dat ook niet, zeg maar. Mm. En aan de andere kant krijgt hij dan weer lobby van de gezonde voedselfabrikanten om juist... Wel nou, die wet. Dus het is maar net wie het meest betaald, die krijgt de stem. Juist, en dat is nou. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, alles draait om de centjes, hè. Ja. En het interesseert je niet, want kijk, nou heb ik op mijn werk. Hebben we, omdat uh, de, iedereen uh, moet tot 67 werken. Hebben we dingen gehad van de. Maaier uh, Monitor. De Maya Monitor. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee. Dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan wordt dan allemaal. Uh, je om gezond te gaan leven, stimuleren ze je om uh, je uh, medisch helemaal te laten onderzoeken. Je moet je vragenlijsten invullen. Oh ja, dat hebben wij ook gett, ja. En dat willen ze omdat ze dan, dan hopen ze dat je dan tot je 67 ze gezond blijft. Ja. Dus dat wil gewoon zeggen dat nou, na, na je pensioen mag je gewoon doodgaan. En ze, en... ze willen ook gewoon alles van je weten. Ja, daarom, ja, dat, maar dat ik, speelt er ook ik ga er ook niet aan meedoen, want ze zeggen wel, ja, het is allemaal anoniem. Maar hoe is... weten ze dan dat jij dat hebt ingevuld? Hoe weten ja. ze dat dan? Nee. Kijk, jouw baas weet dat misschien dan wel niet, in dat geval. Maar wel die stichting die dat allemaal eh, op papier zet. En vaak verkopen ze die medische gegevens ook aan commerciële Absolut. bedrijven. Absoluut, staat er ook op, op trouwens in kleine letters. Dus deze jongen doet er gewoon niet aan mee. Want het is ook niet verplicht, hè? En dat, dat, niet, dat, dat, en dat niet alleen, maar uh, <coughs> een bedrijf doet het voorkomen alsof uh, het de gegevens niet aan jouw baas zal verkopen. Dat doen ze wel. Ze spelen het gewoon door aan jouw baas. En als er dan een, uh, een gedwongen ontslagronde komt, ik zeg maar wat, of er moeten wat mensen uit, dan gaan ze die gegevens eens uh, bij jouw persoonlijke dossier pakken. En dan zeggen ze van nou... Die is toch wel vaak ziek. Dan gaat die het heerst. Ja. Nou, maar zo werkt dat wel. Zo Maar laten we niet altijd negatief doen. Ik heb een, uh, een heel mooi boek gekocht. Uh, en dat boek dat heet Ik zie het nog zo voor me. Verha Verhalen van vroeger. Als jij nou een muziekje eruit zo, ja. dan zal ik straks even een, uh, een stukje eruit voorlezen. Als je dat leuk vindt. Oké. Okay. Dan ga ik even drinken. Oké, okay, nou dan ga ik even een, een leuk muziekje opzetten. En dat is uh, de General Union met uh, Journey. En dat duurt drie minuten. I'm counting the cat's eyes. I'm tired and I'm hungry. Still feels like Saturday, though it's now Sunday. En ik heb noemdien, dan geef Weep je hem ongelijk. En dan lach je me hun uit. Je weet wel, die twee. I won't be long. Ja, allemaal. I'll be gone. Uh, dat was weer uh, een prachtig liedje. van The General Union met Journey. Ja, we zijn weer terug bij Jacco met zijn boek. Ja? Ja, ik zit eventjes. <laughs> <zitten>. <laughs> ik kreeg toevallig net op het moment dat de muziek kreeg ik een. Uh, hoe heet het? Uh, ik kreeg net uh, een beetje op Facebook. Ik zat net. Helemaal van bewijs. Uh, ik doe even, even mijn bril na. Het, uh, het zijn een uh, serie van oude boekjes. Ze zijn nu bij uh, deel 7 zijn ze. Ik zie het nog zo voor me, heten ze. Mm -hmm. uh, verhalen van vroeger. En het wordt uh, uitgegeven door de vereniging Oud-Apeldoorn. Mm -hmm. En de meeste uh, verhalen die erin staan, gaan dus over het Apeldoorn van heel vroeger. En dan praat ik over. 40, 50, 60, 100 jaar geleden, zeg maar. En. Hoe um, 50, 60, 100 ja, jaar? Ja, zo dan, dat was lang geleden. Ja, ik bedoel, of 40 of 50 of 60. Variërend, zeg maar, tot 100 jaar geleden, zeg maar. Mm. In die geest. En uh, één van die staat, ja. <laughs> die, uh, een van de verhalen die erin staat. Ja. Een van de verhalen die heet De ijskelder van het Loop. Het, paleis, het gaat over het Paleis van het Loop. Um, ik zie het nog zo voor me, die ijskelder. Het is een plek waar niet veel mensen ooit binnen zijn geweest. Als je een wandeling maakt door het park in de periode april en mei, wanneer er ook een wandeling om het oude loop kan worden gemaakt, kom je wel in, slags die kleine onopvallende heuvel. Weinig mensen weten eigenlijk wat het is. En dat is dus een verborgen ijskelder. De ijskelder in het buitenpark van Paleis het Loon dateert nog uit de tijd van Stadhouder. Dat was eind 17e eeuw, dus, uh, wanneer uh, rond die data het huidige zomerpaleis werd gebouwd. Een paleis dat iedereen kent. Uh, de ronde kelder heeft een doorsnee van 7 meter. De vloer ligt 2, beneden, 2 meter beneden en het grondoppervlak, en de hoogte van de bodem tot de het koepelvormige dak is evens 7 meter, dat is even een keldertje van 2 bij 7 meter, Hanne. De kelder is gebouwd van steen en is bedekt met een dikke laag aarde. De ingang had een dubbelstel deuren waardoor een soort sluis ontstond. Dat voorportaal werd vermoedelijk gebruikt om het tijdelijk bewaren van geschoten wild. De tweede deur, die naar de eigenlijke kelder leidt, is er nu niet meer. Om de ingang voor de buitenste deur is later een vijf, vijfkantig met riet gedekt huisje gebouwd, dat er nu nog staat. En uh, waar ging prins Hendrik met die kleine jongetjes naartoe? Dat is een andere kelder. Oh. <laughs> in de winter werd natuurijs uit de vijvers geschept en in de kelder gestort. Gedurende de rest van het jaar werd dit ijs gebruikt in de zogenaamde ijskisten. Voor het goed houden van voedsel. Dat was de voorloper van de koelkast. Maar nu, vleermuizen houden er hun winterslaap. Wat die houden er bij voorkeur van? Een koele ruimte met een constante temperatuur. Eigenlijk moet ik het zo voorlezen als van Bolleholven. Dus, dat vinden ze dus in deze kelder. Het lo. In de kelder overwinteren tegenwoordig ook dan veel soorten vleermuizen. Zoals de water, dwergvleermuizen, de vreemde staten en de gore oren. Ah, de grote oren. Dat is de grootste soort. De valle vleermuis, zoals ik, kan een spanwijdte hebben. en kan wel 40 centimeter worden, alleen hij verdwijnt altijd. Maar weet je wat Prins Bernhard altijd tegen hem zei? Tegen, tegen Van Vollenhoven. Zo, oh. daar zei hij: Pieter, Pieter, knoop dat maar in uw oren. Knoop dat maar in uw oren. Snap je? Als je dan wat zei, hè, dan legde hij wat aard of zo. Hè, en dan zei hij: Zeg, Pita, knoop dat maar in je oren. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, uh, zal ik uh, nog een, uh, een verhaaltje uitkiezen? Uh, uh, ja, doe maar. Leu. Uh, eens even kijken. Oh. Ja, oh ja, dit is ook uh, de Orient Express naar het Loo. Laat mm. ja, ze even. Zo, is een Ze had inderdaad een spoorlijn, want ik ben een keer naar het museum geweest met mevrouw. In, in, in 2009 of 2008. Nee, 2008 was dat geloof ik. Ze zijn een keer Palais het Lo geweest. En dan was er vroeger een spoorlijntje, een trein. En die ja. ging helemaal tot Hollandspoor. spoor. In Den Haag. Dan konden ze helemaal mee naar Den Haag reizen. Konden ze gewoon bij het loo opstappen. Op die spoorlijn. Een deel daarvan ligt er nog. Ja dat klopt. Dus, uh, zelfs als dat zonnetje staat er nog. Dus. En uh, heel veel mensen. Uh, de meeste mensen. Zelfs Apeldoorners. Kennen het grote loo. Zeg maar als museum en, en een paleis. Ja, ja. Hè? Ja. Maar waar de familie... Van Vollenhoven echt woont, is het Kleine Loon. Hmm. En dat staat veel verder. En daar kun je als uh, bezoeker niet legaal bij komen. Okay. Daar kun je niet bij in de buurt komen. Want dan, punt 1, daar staat nou een sociae omheen. En punt 2, je moet weten waar het ligt. Zeg. Nou, anders mm -hmm. vind je het net zoals. De, ik heb de ijskelder gezien. Ik, uh, ik ben er ook een keer in geweest ooit. een hele lezer dan. En uh, best wel indrukwekkend. Uh, en uh, een mooi staaltje van hoe ze eigenlijk toen met, uh, met dat soort dingen omgingen. Gewoon oh, een ingegraven podcast. Uh, de Orient Express naar het logo. Ja. Hoor. Het treintje Apeldoorn Zwolle was een lief treintje. Het Aha. sukkelde als een oude dame langs al die gezellige, intieme plekken. Zoek, je nou hoe, hoe? Ja, eh. Ik doe het treintje. Of de, of, oh nee, Ik dacht bij Asmaat. Om een nee, beetje sfeertje te kweken. Okay. Het sukkelde als een oud dametje langs al die gezellige intieme plekken. Het was een treintje uit mijn jeugd. Dat voorbij de Reclaim maakte de spoorlijn een fikse pot. Oh nou, ho oh, nou. <laughs> Daar was het. Ho nou, ho nou. Wat heb ik nou gezegd? Niet te veel, niet te veel kolen erin. Wat is dat nou niet. Oh. Uh -huh. uh -huh. Ja. <laughs> Dat was een onbewaakte overweg. Pio! En dan we een vinden daar en kikkers en kregen daar ongewild een bloedzuiger op de handen. Oh, ze kregen Rutte op de handen. Wat zei je nou? Rups op de handen? Nee, ze kregen ongewild een bloedzuiger op de handen. Die schaven ze een naam, ze noemden hem Rutte. Maar we wisten precies hoe laat de trein langskwam. Met een, <laughs> een duivels ons legden we zo'n steentjes op de rail. Gelukkig hadden we wel een besef om alleen maar kleine steentjes te gebruiken en geen bakstenen. Dit te min gaf het een behoorlijke klap als zo'n uh, dikke honderd steentjes werden van We genoten uitbendig als de machinist ons met zijn kwijt tekkel bedreigde. Ik weet niet waar dit verhaal heen gaat, maar... de stokers ze zijn schop in machteloze woede. en soms kregen we een stuk steenkool naar onze kop gesmeten. Maar we wisten dat de trein niet zou stoppen, want hij moest op tijd rijden... dus niet zo. sterren worden. <coughs> de trein reed naar een tussen de huizen, passeerde de Aschalsse straat om bijvoorbeeld luidpuffend langs de huizen op de Lammerweg te gaan. Fout vrolijk gillen naar de TPC-patiënten in hun buitenhuizen aan de Sprengerweg. Daarna naar de Lola om buiten met de vlag te zwaaien, het verkeer stil te leggen en de trein komt voorbij. Oeh, oh. ja, de auto die rende. Ja, nee, natuurlijk. Eh, glimmende, zware, stomende staaf, eh, locomotief, eh, knielende, koperen bel, wordt voorafgegaan door een deftige conducteur met een wapperende panier. over het schuil. Zijn koning mag voorbij gaan, majesteit het terrein ging voorbij. Wacht, oh, voorkomen. Oh. Meer zitten tussen de wielen. Oh. <coughs> Oh, het gaat nog net goed, gelukkig. Ja. Elke zondagmiddag vertrok uh, de trein uit Apeldoorn. Ziek gekleed zat de, in de, de inwoners erin. De koffer volgepakt. Uh, komend uit deftige hotels. Glimmende schoenen aan voeten, berge slobkousen, strohhoeden. Wandelstok in de hand, zo zaten de hoge heren. En als de kinderen dan naar de zondagschool gingen, dan keken ze naar de trein die voorbij kwam. Njauw. Het stapte uit op het station en men liep daar deftig te paraderen met vol bepakte koffers van uh, allerlei hotelketens door de hele wereld. En op zondag noemde dus de trein de Orient Express Apeldoorn Scholen. Dit behoorde bij de romantiek van het spoorlijntje. Echter is nu verleden tijd. Deze spoorlijn is afgebroken. De locomotief gesloopt. En uh, exit afgedormd zwolle. Oh, wat zonde. Wat zonde. Ja. Maar weet je, de allereerste trein, die heet, hoe weet je nog hoe de allereerste stoomlocomotief in Nederland heette? He? De allereerste stoomlocomotief. Eén idee. Die noemden ze de Arend en die staat in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Oeh, kijk. Ja. Eurostar Radio voor al die feiten weetjes. Juist. <laughs> ja, roept u maar. Als er mensen zijn die luisteren, jullie kunnen skypen. Ja. Skype-adres is DJ.jaap. En dan kan je gezellig meekletsen. Dus. Uh, uh, mm, uh, ja, Marcus, als je luistert, of uh, Tom, of wie dan ook, uh, <coughs> jullie mogen allemaal bellen. Ook uh, Rutte mag bellen, en uh, Poetin mag bellen, lijkt me heel gezellig. Ik verstaan alleen geen reet van wat die man zegt, maar goed, ze mogen allemaal bellen. Bellen is sneller. Ja, en het kost niks, het is gratis, hè. Nou, wat willen we nog meer in deze tijd? Je hoeft alleen maar een computer en internetverbinding te hebben, meer niet. De wereld ligt aan je voet. Ah, helemaal. Hé, He, zo. Ja jongens, volgende week is het leuk hè. Volgende week is het uh, Goede Vrijdag, 18 uh, april. En uh, sinds vorig jaar hebben we geen uh, vrij meer op, uh, op uh, Goede Vrijdag. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb lekker vrij genomen, want heb ik in ieder geval toch nog een lang weekend met de Pasen erbij. En ik denk, ja, mij pakken ze niet. Ik denk, ik ben zo lang gewend om, ik heb altijd vrij gehad op goede vrijdag. En ik denk, nou, dan kost het me dan wel een snipper, toch. Maar ik blijf gewoon vrij op goede vrijdag. Ja, maar ik ben nog nooit, uh, nooit vrij geweest. Oh. Op goede vrijdag. En het is een beetje hetzelfde als met um, hemelvaart met dauwtrappen Eigenlijk, dat, dat heb ik al. Jarenlang zijn we altijd uh, vrij geweest de vrijdag na hemelvaart. Had je gewoon een lekker lang weekend, weet je wel. Mm. Maar daar heb, je... Ook, daar heb ik ook aan gedacht. <laughs> dat, dat, dat, dat is bij <laughs> ons ook niet meer. Die dag hebben ze ons ook alweer okay. Nou, Bij ons was, was het oorlog. vroeger, uh, mijn oude baas, een verplichte snipperdag. Dus, maar ja, ik bedoel, uh, maar ik vind voor één dag, ik denk nou, dan ben je donderdag vrij en dan moet je nog één dag werken. Ik denk nou, dag, neem ik lekker vrij. En dan gaat mijn vrouw, die gaat twee weken naar Italië met, uh, met haar schoonmoeder. En, uh, maar ja, en uh, dus, uh, wat heb ik gedaan? Ik denk nou, ga ik, uh, ze is twee weken dan weg. Nou, ik blijf uh, gewoon uh, werken. Maar dan heb ik wel de laatste week uh, van uh, mei, hè. In mei is dat toch, helemaal ja. vanaf. Dan heb ik wel een hele week maar vrij genomen, weet je. Want ik wou eerst nog 5 mei een hele week vrij nemen, wat zat het pas geboekt. Dus zei, nou dan neem ik lekker vrij. Want uh, ja, weet je, ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk in augustus en uh, juli augustus ook nog drie weken vrij. Na, dan gaan we niet naar het buitenland, hoor. Nee. Dan denk, nou, dan neem ik ook lekker. Uh, dat schrijf ik dat weekje op, want dat is. Uh, dan heb ik tenminste ook nog nog wat, weet je wel. Ik bedoel. Uh, ja, natuurlijk. Zo is dat. Dus dan ken ik, uh, heb ik verleden jaar ook gedaan, toen ik een weekje vrij. Dat was ook ergens in, in, nou in juni of zo. Toen heb ik ook een hele week vrij genomen. En toen ben ik lekker uh, weg geweest met de auto. Uh, buiten de stad een beetje rondneuzen. Dat is ook uh, dat is leuk, hè? Zeker. Dus, uh, ik wil ooit eens een keer al die Waldeilden bezoeken. Dat wil ik eens een keer doen. Dat lijkt me leuk. En dan op elk eiland blijf je dan een dag of zo. En dan doen uh, we al die Zijf, waar. Dat ga ik ook eens, dat wil ik ook een keer doen. Ja, en dat is ook hartstikke mooi. Ja, joh, lachen man. Ja. En, en als het nou een mooi strandweer wordt. Want verleden jaar was het niet echt strandweer, hè? Eind juni, hè? Vorig jaar. Nee. Dan hoop ik eind mei dat het nou een beetje strandweer is. Dan kijk ik ook eens een keer lekker naar het strand. Want ik ben gek op het strand, hè? Vind ik heerlijk lekker een zonnetje en uh, ja, heerlijk man, lekker uh, lekker relax. Lekker, uh, ja. Ik het is al dat jaren ik... geleden dat ik daar ben geweest. Oké. Okay. Maar uh, ja, dus, uh, <laughs> hey, ik vind dat heerlijk, Is er al iemand op de chat al, trouwens? Ik ga eens even kijken of er iemand op de, ja, de chat is. Nee. Is er helemaal niemand. Hele oh. hobbyhond. Oh. Wat jammer. Uh, uh, zal ik even kijken of ik uh, misschien. Uh, of kun jij Marcus misschien proberen toe te voegen tot het gesprek? Marcus. Ik weet niet of jij hem erop hebt staan. Ik zie ook uh, Edwin uh, online. <coughs> Edwin, Vlinder, Marloes, Tom. Ja, nou, Tom die staat dan niet. Ja, die staat aanwezig geloof ik of zo. Of, uh, ja, ik heb ze niet in mijn, uh... nou, En Marcus ook niet dus. Nee, Marcus heb ik ook niet in ja. mijn Facebook nou, of dinges. Ik ga ze even kijken, ik heb er wel uh, even kijken pro, hoor. Ja, anders dan, desnoods hang je uh, dit gesprek even op en dan probeer je En dan nou, kun je altijd later mij ik weer Ik pro proberen toe te voegen. Ja, even doen. kijken, hoe doen we dat ook, uh, ja. Toevoegen, uh, Oei, ja, hoe doen we dat? <laughs> Uh, even kijken. Marcus, even kijken hoor. Ja, ik had een keer iets en dan kon je iemand toevoegen. Innodigen nee. voor vergadergesprek. Oké, okay. kijk of hij het doet. Ja, het is gelukt. Als het goed is, moet jij nou ook iets zien? Ja, klopt. Maar ik hoor alleen nog niks. Nou, ja, maar het kan nog even duren. Als die persoon niet online is, zie je sowieso niks gaan horen. Ik heb hem al heel lang niet meer. Hij reageert nog wel op mijn Facebook en zo, maar ik heb hem lang niet meer op, op, op Eurostar Radio gehoord. Ja, dat vond ik wel leuk als hij daarbij was, heet je. Maar ik. Eh, ik zie wel dat hij contact zoekt, maar ik hoor eh, niks. Ik hoor niks overgaan. Ik vind het een beetje raar. Eh. En ja, dan voor vergaan. Proberen we Tom er even bij te halen. Misschien dat dat lukt. Kan geen verbinding maken. Tom uit Utrecht. Of kon geen verbinding. Oh, oh, oh, oh. Nou, oké. Okay. Kan geen verbinding maken. Nou, oké, okay, dan houdt het op. Nou, uh, even kijken hoor. Ja, ja, zie, ik zie jou er twee keer eens staan. <laughs> uh, misschien Edwin. Ah, oh, Edwin. Sparke Edwin. Edwin Emanuel Posse. Ja. Kijken we uh, wat er gebeurt. Even... Ook oh. hey. hey, die Edwin. Goedenavond, Edwin. Hoe is die jongen? Hé, hey, goed. Hartstikke leuk. Gezellig, Jacco is er ook bij. Je zit op Eurostar Radio. Hé, hey, uh, Jacco. Hoi. Hey. Moet je even wat doen hoor. Ja, dan ga je gang. Gezellig, Edwin er ook bij. Nou, we zijn hem met z'n drie hè. Gezellig, man. Ja, er is. daar er is, er wou, er wou ik nog zeggen. Er is een, uh, ook weer een nieuw dingetje op internet. Ja. Uh, een nieuwe site die wel uh, interessant is. Dan ben ik het even kwijt. En uh, site, de website die heet Appear in. Appear, um, Appear, Appear in. Appear In. En ik zal hem wel eens in Skype plakken. Uh -huh. En wat het doet is dat het is. Uh, video chatten in je browser. Dus als je à moment denkt van, hé, uh, hey, ik wil een chatroom hebben met allemaal, met allemaal videomogelijkheden. Dus ik wil met zes kun mensen kunnen chatten, bijvoorbeeld, ja. met, met tekst en video, zeg maar. Die site die, uh, die laat jou gewoon à la moment gewoon een, een kamer maken. Hij vraagt alleen hoe wil je de kamer noemen, zeg maar. Mm -hmm. En als je dan de kamer genoemd hebt, dan kun je zeggen: van, Nou, wie wil je uitnodigen? En dan kun je uh, kijken in je Facebook-contacten, je Twitter-contacten, je Gmail-contacten. Noem maar op, zeg maar. Ja, maar dat, dat, ja, dat is bij mij het probleem. Ik wil dat allemaal juist los van elkaar hebben, weet je wel. Ja, oké, okay, Want... maar het is, mm -hmm. het is wel als je, zeg maar, dus de, de room hebt gemaakt. Je geeft de noem een raam. Nou, je geeft bijvoorbeeld uh, uh, Eurostar een kamer, of Eurostar Radio. Hmm. Dan kun je die, uh, die link posten waar jij wil dat de mensen vandaan komen en in jouw kamer komen. Okay. Ja. Dus dat is best wel, best wel grappig zeg maar. Hmm. Ja. En nou zie ik ineens dat, uh, dat uh, Edwin weg is. Eerst zegt hij van, nou, ik moet even wat doen. En dan nou is hij ineens er weer uit. Oh, nou. Nee. Ik heb uh, Sunset er ook wel ergens bij. In een contactpersoon, <laughs> Maar ik durfde niet te bellen. Nee, ik denk, laat hem maar lekker zo, joh. Ik heb toen wel uh, met, die, met dat uh, gedicht. To toen uh, weet die jongen ook alweer. Jochem is toen overleden, weet je wel. Mm -hmm. Toen al uh, vroeg ze. Uh, mensen konden dan een gedicht insturen. Dat heb ik dan wel via Skype, via de chat van Skype gedaan. Die heb ze ook voorgelezen. Maar uh, ja, ja, ik zie, Hermos zit er ook nog ergens. Kijk, als ik jou nou bijvoorbeeld... Uh... Ja. Hoe heet dat? Uh, kijk, al oh, Edwin is weg. Ja. Uh, kijk, bijvoorbeeld, nu heb ik al een uh, seconde een kamer gemaakt. Oké. Okay. En kun je, daar kun je dus zeg maar... Uh, daar, daar, kun je, daar kun je dan heen en daar kun je in die kamer kun je zien en, en kun je chatten. Oké, okay. ja, dat is wel grappig. Hmm. Kan ik wel... Probeer Edwin nog één keer en ons ik het zo. Hard voor vergadersprek. Nou, dan zal hij toch wel klaar zijn met, uh, met zijn dingetje, hoop ik. Ja. Maar raar dat Marcus niks meer laat horen, joh. raar, dat uh, ja, past wel veel op de uitzending. Of hebben ze misschien de andere mensen gek laten maken, van joh, die jaap, die vent is gek, en dan moet je hebben. weet ik allemaal niet hoor, ik, ge ik geef ze maar wat, maar ik vind ook uh, die op opname van de laatste uitzendingen, worden ook helemaal niet meer nageluisterd, dat uh, gebeurde vroeger wel, dat valt me ook op, weet nou, er is niemand die het mist, of uh, weet ik het. Maar ja, goed, goed, ik vind het allemaal best. Ja, maar hij neemt hij niet eens niet meer op, die etwinnaar nou, dag. Ja, laat. ja laat een me beetje Laat maar lekker zitten dan. Graag of niet. Hè? Ja, precies. Uh, ja, we dwingen niemand, ja toch? Het is zondagavond, dus natuurlijk ook wel een hele moeilijke avond. hè? Mm. Want ik heb het zelf ook geprobeerd. Nou, eigenlijk is het woensdag, maar ja dan moet jij werken toch, woensdag of wat dan ook, hoor jij toch nog. Maar... Ja, dat maakt niet uit te kunnen van tevoren, wat uh... ja, van tevoren wat opnemen. En, ja? als jij maar kan toch? Mm -hmm. Nee, maar weet je wat het is, kijk, je hebt bepaalde dagen, vroeger had je, toen je nog maar een paar televisienetten had, had je altijd al een dag daarbij, er was niks op televisie. Tenminste, alleen maar puin Of oninteressante programma's. Dat je altijd al een avond zie, Dat je eigenlijk wel tijd had voor dat soort dingen. Weet je wel. En uh, nou ja, tegenwoordig. Bij Ridder Radio is de woensdag een beetje stille avond. De zondag ook wel. Ja. Uh, vrijdag uh, ligt wat moeilijker ook. Mensen die gaan uh, willen eens stappen. Maar ja. Uh, ik vind het van uh, ja. Ridder Radio, ook, maar weinig mensen. Behalve Tom. Eh, Tom dan. En dan. Eh, weet heet ie? Marcus. Daar zie ik ook verder niemand, weet je al. Dus ja, jammer, Ze vinden het leuk als je op Ridder Radio komt. Maar zelf komen ze nooit bij mij, weet je. Maar ja, ik heb. Eh, ja, de suggestie gaan bij Ridder Radio. Maar ja, het duurt allemaal zo lang. Allemaal zo lang. Op, eh, hebben ze mij ook al een paar keer gevraagd. Nou ja, dan moest ik wel stoppen met Eurostar Radio. Ja, maar ja, ja weet je wat het is? Uh, ik zie het allemaal wel. En zolang ik uh, daar niet kan uitzen, dan blijf ik gewoon met dit draaien hoor. Dus, uh... Het zou wel een aanwinst voor Ridder Radio zijn, denk ik zelfs, eerlijk gezegd. Nou ja, ik, ik heb al eerder op Ridder Radio uitgezonden. Jaren terug, dus uh, ook niet echt zo heel lang. Maar, maar ja, goed, uh, iets voorgevallen. <laughs> maar ja, goed. En, uh, maar ja, weet je wat het is een beetje. Kijk, uh, ik, ik heb altijd het idee gehad dat, dat, dat uh, die opzet van uh, Ridder Radio, dan gaat het weer over Ridder Radio, maar goed, maakt niet uit. Dat, uh, dat de opzet van Willem de Ridder was, dat iedereen zo'n radiostationetje ging beginnen. Weet ja. je, dat je een heleboel van dat soort stationnetjes krijgt. We hebben op een gegeven moment de reguliere radiozenders helemaal geen luisteraars meer hebben, of heel weinig. Dat ze allemaal het zal allemaal het nakijken hebben, weet je? Ja. ja. Dus ja. Dus ik vind dit toch een beetje raar, weet je? Dus ik, ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje eenzijdig allemaal. Dus ik ga me daar een beetje van. Uh... Ik, zit, uh, ja, ik zit wel eens te luisteren, dan zit ik niet eens op de chat hoor. Dan zijn er wel programma's dat ik wel, wel luister, maar dat ik niet eens op de chat zit. Dus uh... Nee, ik. ik, ik, ik uh, um, het enige wat ik op de radio eigenlijk kom. en dat zit ook tijdtechnisch. gewoon dat ik kan, is de dames. Ja. En, uh, de chat is vaak leuk. bij de dames uh, ook. Dus dan uh, daar zeg maar mm. aan. Nelly. Nelly. Heel vaak uh, heb ik wel aanstaan. en de chat heb ik ook wel aanstaan. Maar uh, toch 90% van de tijd ben ik wat anders aan het doen op de computer, zeg maar. Uh, dan zit ik, uh, ja, al met, met de computer zelf te klooien of ik, of ik ben de sites aan het bezoeken ondertussen. En is meer als een soort van achtergrondmuziekje, zeg maar. En uh, als het ergens over gaat waar ik mee kan praten, dan haak ik in en anders dan... Uh, ja, dan... Uh, dan vind ik het wel prima, zeg maar. Ik vind het wel... Uh, ik, uh, ik luister er wel naar en ik volg het een beetje, met een halve oor, zeg maar. Mm. Maar, uh, ja, en, maar het Ridder Radio, ik vind Guus al, al soms, wel, soms wel leuk, uh, die maakt soms wel leuke programma's. Alleen, ja, Guus zit vaak laat. Dat is, ja, uh, ja. hij zit heel erg laat en dat vind ik wel jammer, mm. zeg maar. Uh, en ik vond zijn... Uh, de, de uitzendingen die die deed samen, gus samen met Herman en Daan en zo. Dat vond ik een leuke uitzending, mm -hmm. zeg maar. Die vond ik heel erg leuk. En uh, ja, Donak heb ik vroeger wel geluisterd toen ik op de maandag uh, zat, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik, wat ik eigenlijk mis bij radio, echt de... de ja, eerder had je altijd heksendrop. Ja, ja, ja. Uh, op, de, op, de, op de woensdag. Dat was echt gewoon een leuk en goed in elkaar gezet programma. Mm. En op, op de zondagavond had je ook een programma dat ging over mystiek en, en, en hekserij ja. en shamanisme. En het, uh, uh, hoe lang, dat... jij, hoe lang uh, ken jij Ridder Radio? Dat je een beetje bekend bent met Ridder Radio. Oh, hoe lang ik denk een jaar of vier of zo denk okay. ik. Nou, ik kan het ongeveer ja, een jaar of tien, elf. Maar ik moet zeggen, tien jaar geleden vond ik het wel veel uh, leuker. Had ze veel uh, bepaalde onderwerpen, weet je wel. En dan dus, hing je gewoon aan de lippen, zeg maar. Van, uh, <tied> bijvoorbeeld uh, toen Willem de Ridder, en nou weet ik waarom die op de, uh, nou, Hij zat toen vroeger op de vrijdag. En, uh, en dan zat hij niet via de TeamView. Daar uh, kan je ook bellen en zo, TeamView. Nee. Nou, bij mij werkte hij niet zo lekker. Dan doet hij het weer wel, dan weer niet. Dus ik heb hem eraf gegooid, TeamView, helaas. Maar op een gegeven moment werkte die gewoon niet meer bij mij. Ze proberen me wel te helpen om erop te krijgen, maar dan was ik weer niet te horen. Ik denk, wel, ik flikker de hele zuider eraf. Maar toen, Willem, toen dat er nog niet was, toen zat Willem op vrijdag, toen had hij gewoon de regie in eigen hand. Hè. Mm -hmm. Dan kon je nog wel chatten en dan had hij hele verhalen. Hartstikke, hartstikke leuk, heel interessant. Dat was dan na, Willen, na, na, na Guus dan, hè, van 11 tot 1 uur. Maar ja, vaak moet uh, Willem tegenwoordig, heeft die vrijdag weer iets andere dingen, weet je? Vandaar dat hij nou op de maandag zit. Maar uh, ja, het vond toen hartstikke leuk. Maar ja, uh, de helft van de uitzending gaat over computers, weet je, op de maandag. Ik denk, ja, dat vind ik toch wel jammer, weet je hoor. Dat het toch, uh, ja, een beetje. Het is leuk dat die man weer terug is op de radio. Maar op een gegeven moment. Uh... Ja, bedoel, en iedere avond is wel weer anders hoor, maar het gaat heel, een beetje te vaak over computers en zo. Ik denk, dan kunnen ze toch een apart programma, want vroeger had je koken met computers. Met, uh, hoe heet die, met Adrie. Dat was ook leuk. En, dat was hartstikke leuk. En dan kon je vragen stellen, kijk, dat was echt een programma speciaal daarvoor, weet je. Mm -hmm. Maar ik vind die verhalen juist leuk van Willem, weet je wel. Ja. En, en die inzichten, ja, bepaalde inzichten over dingen vertelt hij dan over, weet je, dat vind ik hartstikke gezellig, dat hoef van mij dat gelulde daar doorheen niet, weet je wel. Ik bedoel, iedereen komt voor Willem de Ridder, toch? Niet voor anderen. Ik bedoel, ja, dat vind ik wel een beetje jammer eigenlijk. Maar ja, goed, ik zeg eerlijk, van tien jaar geleden hadden ze een bepaalde programma's, hadden een bepaald onderwerp en ja, nou, daar ging dat hele uur over. En uh, ja, daar had je, want er zijn vroeger veel meer mensen op geweest. Op zondag had je bijvoorbeeld, uh, Anja Anja, had je Anja dat? inderdaad, die woont hier ook in Den Haag. En uh, dat was hartstikke leuk, op zondag was dat van 8 uh, van tot 10. Maar je had tien. ook veel meer veel meer, uh, ja. meer chatters had je toen ook. Uh, ja, ja. ja je had, uh, het was ook veel drukker. Ik weet niet wat het was, maar ik vond toen... Want ik heb radio via Anja ontdekt, hè? Via Anja. Oké, okay, ja, ik eigenlijk... Uh, ik zat op een... Uh, op een Ja. En daar zat... Uh, een van de... Daar zat een van de... Van, de, van die mensen van... Uh, van Heksendrop, die zat daar ook. Ja. En uh, die zei tegen mij van, uh, oh, dit is een radiosender, dan maak ik een radioprogramma, dat zou je wel leuk vinden. Dus toen ben ik een keer gaan luisteren daarna, toen zag ik dat er op een andere avond ook uitzendingen waren, zeg maar. Mm -hmm. Dus toen ben, je, ben ik een beetje verder gaan luisteren, zeg maar. Toen kwam ik bij Nelly in de uitzending, ik had toen echt heel, een hele drukke chat in die tijd. Mm -hmm. Echt gewoon 60 of 90 man in de chat of zo. Mm -hmm. op, op een goede dag, zeg maar. Nou, daartoe, daar, daar ben ik eigenlijk op blijven hangen, zeg maar, en uh, de uitzendingen van Guus en uh, ik vond Herman altijd... Uh, maar doet Herman dat eigenlijk nog altijd, die muziekuitzending die, die uh... Uh, Volgens mij, ja, volgens mij uh, doet hij dat nog steeds. Ik dacht dat hij dat, uh, ja, uh, ja het, uh, hij deed het gewoon met het programma met Daan, Daan deed hij samen iets. Maar had ook, geloof ik, ja, vroeger deed hij dat vrijdags dan naar na, uh, Guus. Dan de laatste twintig minuten of zo. Of het laatste half uurtje. Maar hij, hij werkt nog wel samen met Guus dan met uh, radio. Dus uh, af en toe belt hij me wel eens via de Skype, uh, Herman. Vraagt hij hoe het gaat en hoe, de, hoe het hier aan toe gaat in Nederland en zo. En, uh, ja. Ja, of, uh, ja, dat is leuk. Ja. Ik heb eigenlijk heel veel, uh, als ik zo eens in mijn Skype-lijst kijk, heb ik gewoon eigenlijk heel veel mensen die ik eigenlijk nooit bel. Waarom ze, waarom ze nog überhaupt in mijn Skype-lijst... Die hebben me ooit een keer uh, een Skype-adres gegeven of zo, maar ze bellen zelf nooit. Ja. En, en als, je ze, als je hem belt of een berichtje stuurt, dan krijg je ook nooit geen... Uh, ja, die moet je, je er gewoon gewoon. Ja, mail. inderdaad. <kwijnt> maar ja, weet je, ik heb... Uh, ik, ja, ik heb er niet zo heel veel op staan hoor. Ik geloof maar één familielid erop heb zitten. Dat is een oom van mijn vrouw. En uh, kijk, ja, er is dus allemaal voor ridderradio eigenlijk. Ik heb Edwin erop, Herman, jij staat erop, uh, Marcus, Marloes, Sunset en Ton en Vlinda. En dat is het eigenlijk. Dus, <laughs> ja... Hé, hey, wacht eens even. Ik had Guus er toch ook normaal tussen? Hoe ken dat nou dat hij daar niet tussen zit? Ja, ik had Guus er ook al onder de naam Ridder Radio zat hij dan, weet je wel. Nou, die moet ik dus ook een keer toevoegen, want ik heb toen uh, mijn Skype eraf gehad. Omdat, uh, ja, ik had eerst dus een ander uh, Skype-adres. En, uh, ja, daar valt mijn oud pas op, joh. Ja, die belt ook nooit, joh, dus... Uh, Zowel als ik hem bel dan met de uitzending, dan wel, maar... Maar daar buiten hebben we elkaar eigenlijk nooit, weet je. Dan moet ik ook eens een keer toevoegen. Ja, die mis ik. Ja, dat valt me ineens op. Geen Guus erop, wat raar. <laughs> hey. Maar goed. Dan gaan we morgen wel even opzetten. .com staat Ja, op dat heb ik ook wel lachen als je Guus een keer in de uitzending krijgt. Ja, maar uh, ik heb het een keer gevraagd, anders joh. Hij zei: Ja, ik heb een contract met Redder Radio. denk ik: Hé? Contract? Ja, misschien. Niet echt al, ik vind dat een beetje flauwekul, allemaal, weet je. Van wat nou? Je maakt toch zelf al uit met wie. Uh, met wie uh, het is alleen maar. Je, uh, je deelt dan eenmaal mee in de gesprekken en zo. Weet je. Ja, hij, hij bedoelt misschien. Uh, hij, ja. Ik <laughs> nee, oh, Ja, ga toch weg. Wat, wat is het nou? Weet je. Oh, uh, ik denk, ja man, praat ook met mij via de, uh, mijn eigen uitzending of wat dan ook. Nou, of, uh, of wat dan ook. Nou, dat vind ik een beetje boos, een beetje onzin. en boos het allemaal. Ja, ik vind het allemaal een beetje, sommige dingen een beetje raar bij ridderradio. Radio. Dat allemaal, uh, die eigen regeltjes. En ze zijn zo tegen regels. Fuck af ze hebben zelf allemaal regels, dit en dat. Dus, uh, ja. Uh, nee, uh, weet het is... Ik weet ook niet hoe of wat, want uh, ik had toen zelf uh, een keer, uh, ik denk halverwege het seizoen dat ik die uitzending al deed, uh, zei Guus ook een keer tegen mij van, joh, wat zou je ervan denken om uh, net zoals Nelly gewoon op allebei uit te zenden, weet je wel? En bij, uh, bij, bij Drago. Toen zei ik van, ja, vind ik prima, zeg maar. Nou, dan moet je even wachten, dan regelen we dat. dat ja, maar, wel ja, maar dat duurt zo lang bij hun. Ja, ik, bedoel, maar, uh, maar ik, ik heb de software, dus het is in principe van dus toen, het spelletje ja, ja, is... aanzetten en gaan. Nee, maar ik, ik had toen, uh, toen wou ik ze me ook hebben, maar ja, daar kwam maar niks om. Toen heb ik gezegd, nou, ik heb er geen zin meer in. Van, uh, ja, toen vonden ze, ja, ook weer jammer, weet je. Ik dacht, ja, wat wil je nou? Sluit je maar aan of niet? Ja. Maar goed, nou, toen had ik ook de suggestie om te stoppen met Eurostar Radio. Nou, ja. Toen kwam Willem met het idee van, nou ja, joh, eh, nou, dat ik ook eventueel bij hun kon uitzenden. Maar ja, ik zie niks gebeuren. Ik hoor niks, ja. ik zie niks. Dan kun je ja, nog makkelijker maar, eh, naar Pharma. Ik denk, dan heb ik zoiets van, eh, dan ga ik liever via Pharma. En dat of... zou eigenlijk het ideale voor jou wezen, na Nelly. Ja, dat, zou, dat kan. In principe kan dat ook wel. Dan blijven er een hoop mensen hangen. Ja, ook dat. En, uh, ja, dat dus zou eventueel, uh, ja, kan ik, als ik wat kan doen en zo, dan kan ik ja, dat gewoon... Met vr... Nelly heb je ook die regeltjes allemaal niet, weet je wel. Ja, nee. hoor, allemaal... Ik weet het allemaal niet, hoor. Ja, ik... Uh, Ah, je kan, men, ik kan een Nelly een mailtje sturen, toch, en zeggen van... Uh, ja, ik, ik, ik kan zo uitzenden door beide hoor, want ik heb de gegevens allemaal, ik kan zo inpluggen als ik wil. Okay. Nou, want ik mag het ook, dus uh, ja. als er meer mensen dan wacht wordt gestuurd. Ja. Dus je kan zo, uh, als je wil, en zo is klaar, ja, is... dan mag je gewoon inpluggen bij haar. Ik krijg ja. ook nog steeds mailtjes van chatters van uh, wanneer begin je weer. Mm -hmm. <laughs> Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik als jouw programma's worden, werden wel vaak nageluisterd ook, zag ik. Want je kunt zien, hè, welke, hoeveel er zijn er die live luisteren en hoeveel we na hebben geluisterd. Dat had je best wel veel luisteraars, vond ik, hoor. Nou ja, dus dus zeker uh, wel, zeg maar. Uh, dat, uh, ik mag niet klagen, nee, nee. uh, inderdaad. Ik, ik, had, ik had ook, zeg maar, uh, omdat ik, uh, derde, de derde, dat post... Had ik ook gewoon luisteraars die niks met uh, fama hadden, weet je wel. Mm -hmm. Maar gewoon kende ze, of wat dan ook, zeg maar. Dus. Uh, als je kijkt, ik zat net te kijken hoeveel wat, wat mensen op Facebook. Sommige mensen die, die voegen in een week tijd 39 vrienden toe. Jezus, nou, ik. ik, uh, <laughs> ik, ik heb, Jij hebt hier nog niet eens. Ik heb 57 Facebook-vrienden. Ik vind het wel genoeg zo hoor, maar komt er niemand meer bij. Ook al van Ridder Radio niet. Niemand. Ik vind het genoeg zo joh. Weet je wat het is? Mijn telefoon gaat ping, ping. ik denk, god verdomme, ik word er schaard ziek van, weet je hoor. Ik, had, ik heb spaard dat ik Facebook op mijn telefoon heb gedaan hoor. Ping, ping. Ja, maar... ik heb al meldingen uitschakelen, heb ik al gedaan. Mm -hmm. <laughs> maar uh, ik kan hem wel uitschakelen hoor, maar ik weet niet meer hoe het moet. Dus kan ik gewoon Facebook uitzetten, want het kost me nog, nog uh, bel te goed ook, hè. Oh, ja. Als mensen een berichtje sturen. Ja, ik Maar ik de... heb wel WhatsApp. WhatsApp heb ik er wel op zitten. De oude WhatsApp dan, hè. Ja. Die heb ik er gewoon op laten zitten. En oh, die maar, heb ik ook. En uh, ja. Maar uh, ja, ik bel heel weinig. Maar ja, uh, ik ben bereikbaar, dus... Uh, ja, ik heb je af en toe geloof ik wel eens een sms'je gestuurd of zo. Uh, ja, dacht cool. ik, ja, ja, Dacht ik, uh, als je Whatsapp hebt, dan zou ik je wel een keer een Whatsappje sturen. Dus Whatsapp oh. gaat via mijn telefoonnummer, dat weet je als ie... Uh, ja. Dus ja, dat vertellen. is super handig. Wow. Het is handig en het kost niks, hè. Het is, een sms'je kost nog een paar cent, het is nog niet duur. <tie> <tie> maar uh, ja... Als jij nou eens een muziekje draait? Ja, ik ga even een muziekje pak even een biertje. Want ik, uh, ik heb een beetje een droge keel, van het lullen. Ik ga even kijken wat we nu voor prachtige muziek hebben. We gaan eens kijken of we wat uh, keltische muziek hebben. Ja, keltische muziek. En dat is Celtic, uh, ja, ja, Beyond the Mist heet dit nummer. En die is van Celtic Chili. E <coughs> Het was uh, Celtic Shell met Beyond The Mist. En je hoort, uh, je hoort uh, water op de achtergrond. Uh. Ja, ik dacht eerst dat Jacco in bad zat, maar dat was dus de muziek. Oh, oh, oh, oh. La, la, la, la. Met zo'n borstelwijs om je rug te doen. Ik zie het er helemaal voor me. is zo'n streepjes badpak. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, lachen, ja ze nee. ging dat vroeger he, ze gewoon een badpak om dan denk ik, ja, hmm. of het, uh, ja, wat weet je, ja, ja, een badpak in onder de douche, ja. Weet je wat ik ook nog heb? Ja? Ik heb ook nog een oorlogsdagboekje van, uh, over de uh, Eerste Wereldoorlog, over de, nee, over de Tweede Wereldoorlog, oké, okay. in Apeldoorn, zeg maar, Geschreven door een uh, ja, toen een meisje, nu een oudere dame. Die in Apeldoorn uh, leefde en zo. Ik kan wel een stukje voorlezen. Ja, dat mag. Um, even kijken, het uh, staat op het Oorlogsdagboek van Fini Kleinbrink. En uh, pak gewoon een willekeurige dag. Uh, 28 september 1944. Jammer dat ik vandaag geen tijd heb bijna om te schrijven. Moeder roept net voor koffie, dus eerst maar eens zo'n bakkie surrogaat. Koffie is nog wel te drinken, maar de thee is verschrikkelijk. Hoe lang zal het nog duren voordat we weer goede koffie of thee hebben? Gisteren was het erg druk hier, we kregen drie families. Eén daarvan was een broer van een burgemeester. Ze hebben kinderen, drie stuks. Eén van zeven, één van drie en één van vijf. Leuke kinderen. De familie is gisteravond naar ons toegekomen, vanuit Amsterdam. De andere, zijn, andere gezinnen zijn bij kennis ondergebracht. Een dame en een heer op leeftijd en een paar kinderen uit uh, Amsterdam in Rotterdam. Een, een, een foto met, met, met, met de brieven waar die dagboeken, al die klampenlokken en zo, dat is ook wel mooi, staat er ook bij. En uh, nou ja, wat erg lijkt me dat ze hadden in dagen niet gegeten. Ze hebben mm. gisteren allemaal hier gegeten en lieten zich het goed smaken. Die stakkers moeten toch heel wat hebben meegemaakt op de reis Ja. Vader heeft anders ook veel meegemaakt. Eergisteren was ze er al weer raak. Hij moest met de brandweerwagen mensen halen vanuit Arnhem of de Woeste Hoeven. Op een gegeven moment vlogen de mitrailleurkogels in het rond en moesten ze dekking zoeken. Alles wat ze zagen werd van de weg gemaakt, zei vader. Hij kon gelukkig nog wat gewonden meenemen. Er waren veel doden, ook veel paarden. We hebben later zeven paarden voorbij zien komen en nog wat platte wagens met de meest verschrikkelijke tafereelen erop. Vader moest helpen de gewonden te verbinden. Er was een meisje zwaar gewond en uh, vader kon haar net in de auto leggen toen de, toen de vliegtuigen weer overkwamen. Iedereen wilde met alle geweld uit de auto's en vluchten. Ze schieten de hele dag door, geen lonnetje. Nou, dat is een stukje uit het. Uh, ja, ik het zag de... van, van, van, het begin van de avond, uh, over de Eerste Wereldoorlog, zag ik, een kinderprogramma op, op uh, Nederland 3. Mm -hmm. En. Uh, in de Eerste Wereldoorlog zijn die Duitsers ook behoorlijk tekeer gegaan in België. Want je weet dat Frankrijk en Duitsland ja. de oorlog met elkaar. Notabene Engeland heeft Duitsland de oorlog verklaard. dus is heel, uh, verhaal al vooraf gegaan. En achteraf was die oorlog eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Zinloos. Uh, elke oorlog is natuurlijk zinloos, maar goed. Ja. Maar België, Engeland en Frankrijk die, die steunden elkaar. En toen hebben de, de Belgen... Want ze wouden via België wouden ze Parijs innemen. Hè? Dat dachten de Duitsers dan, dat ging sneller, dachten ze. Toen hebben ze de Belgen alles onder water gezet, grote delen van België. Dan konden de Duitsers niet, uh, niet uh, verder, maar ja, het Belgische leger kon ook niet verder. Het water stond zo hoog dat het te laag was om te varen en te hoog was om, uh, te, uh, om bijvoorbeeld, ja, ik weet niet precies, maar... Uh, uh, dus wat deden die Duitsers uit wraak, gingen ze gewoon onschuldigen. mensen uh, boetes opleggen, uh, nou, uh, gekke dingen allemaal, mensen gewoon uh, executeren, gewoon onschuldige burgers uit wraak. Uh -huh. uh, dus voor de Tweede Wereldoorlog waren het ook al ratten die Duitsers. Hey? Ja. Dus, nou, ja, dus ja, ik denk dat de haat die, uh, bij die Belgen nog hoger ligt als bij ons, want wij hebben natuurlijk alleen de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dan heb ik zelf geen heikel aan Duitsers hoor, ik bedoel... Ik ben heel vaak op vakantie geweest. Maar ik kan het toch nagaan, en, uh, vroeger uh, nauwe jongens. Uh, hè? Ja, ik moet, moet wel, wel uh, hoe heet dat, ik moet wel zeggen ook van. Uh, er waren natuurlijk ook, uh, kijk in de Duitse kamp had je ook mensen die het maar wat graag eens waren, maar ja natuurlijk ook. Duitse soldaten die er niet happy mee waren, dat ze niet Ja, hebben... hoor, die, uh, waren, die waren er ook. Mijn moeder die heeft meegemaakt uh, in de oorlog, dat was ze zelf nog, uh, nog uh, elf jaar of zo. Er zat er een Duitser die zat uh, op een stoep, die zat te huilen met een foto in zijn handen van zijn vrouw en zijn kinderen. Ja, en, uh, toen zei hij in gebroken Nederlands: uh, Ja, ik, ik, uh, ik heb hier ook niet voor gekozen, weet je, ik mis mijn vrouw en kinderen ja, toen dan. Hij zegt, okay. ik vind het vreselijk, maar ja, ik word ook gestuurd, want als ze niet gingen, dan kregen ze ook de kogel. Dus uh, ja, tuurlijk zijn niet alle Duitsers fout in de oorlog, weet je wel. Nee, ja, en is... Ja, ze werden door van bovenaf, dat zie je maar weer, het is altijd van bovenaf, hè. En uh, ja, en mensen worden meegesleept met haatzaaierijen, kijk, kijk maar nu met Wilders, want die doet eigenlijk hetzelfde. Mm. Hey, uh, en... Uh, het is natuurlijk wel iets anders ligt het als, als toen, natuurlijk. Maar voorlopig scheert hij wel aan een groep overeenkomst. Maar ja, de, uh, in die tijd. Uh, ja, uh, weet je, Hitler. Weet je hoe die, die, die, die raszaad met Hitler begonnen is? Hij, uh, hij kwam uit Oostenrijk. Hè? Ja. Hij zag heel veel mensen uit de Balkan. In uh, Oostenrijk en in Duitsland. En daar ergerde hij zich aan. Nou, toen kwam hij al een beetje met zijn politieke dingen en zo. Tussen een keer in de gevangenis gezeten. En toen heeft hij uh, dat uh, kamp geschreven in de gevangenis. En dat heeft hij helemaal uit de doeken gedaan. En ik heb een verhaal gehoord, of het klopt, weet ik niet. Dat hij die Joden haat. Uh, hij beweerde dat, uh, dat in de Eerste Wereldoorlog. dat de Joden niet mee wouden vechten. Uh, en dat uh, daardoor die Joden haat van hem. Uh, uh, Ontstaan is. Of het waar is, weet ik niet hoor. Ik, bedoel, ik heb het ook maar gelezen ergens. Ik weet het, Maar Het is nooit een ja. excuus natuurlijk om heel voor elkaar uh. te moorden, tuurlijk. Maar we denk, denk, ja, jongens, uh, ja, dat zal wel, ik weet het niet. Maar, ik ja. heb ooit een keer uh, toevallig via een uh, oude Nederlandse kennis, ooit een keer die attendeerde mij op een boek en die hebben mij uitgeleend, dat heb ik gelezen. En dat was het dagboek van Unter Officier Heller. Ja. En het was een boek, uh, da ja, een dagboek bijgehouden door een onderofficier in het Duitse leren in uh, de loopgraven in uh, België en later in Frankrijk, mm -hmm. zeg maar. nou, Het woont... gaat dus over de Eerste Wereldoorlog? Het gaat over de Eerste Wereldoorlog, okay. dat is gruwelijk geweest. Ja, dat, ja zeker. Want de mensen, die, ja, het gaat vaak over de Tweede Wereldoorlog, maar wat ik vanmiddag ook zag op televisie, ik denk, nou, de Eerste Wereldoorlog was ook niet mis, want ze, in het begin noemden ze het de Grote Oorlog, hè. Ja. En uh, het, het heeft het dus pas later Eerste Wereldoorlog gaan heet, omdat de Tweede Wereldoorlog uh, natuurlijk ook heel erg uh, nog groter was. Maar het was niet minder gruwelijk. Hè? Ze hadden dan wel geen concentratiekampen, maar ja, je ziet dat die soldaten zich ook uh, behoorlijk misdroegen. Absoluut. En er zijn, uh, ik weet niet hoeveel, ook miljoenen mensen omgekomen ook in die tijd. Ja, zeker. Het is een, een hele smerige geweest. Dat. En, en, ja, het, had het had niet gehoeven, die oorlog. Hè? Want het ging eigenlijk meer om, om een meningsverschil. Of weet ik, ik weet niet precies waarom. Want ja, als de Duitsers die Eerste Wereldoorlog alleen al nooit hadden veroorzaakt... en zeker de Tweede Wereldoorlog niet... Als je ziet hoe groot Duitsland was voor de Eerste Wereldoorlog. dit lag bijna tot in Polen toe zowat. Want delen van Polen waren vroeger Duits. En ja. uh, Nou hebben ze het Oost-Duitsland teruggekregen. Onder die voorwaarden dat ze niet de Poolse delen zouden opeisen. Er is, uh, er is een, een, een, een, een mooie Twitter account. Ja. En die twittert iedere dag dat er op die dag, dus vandaag 13 april... Hmm. 1918 of 1917. Mm. Wat uh, die dag gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. Okay. Uh, bijvoorbeeld uh, vandaag, World War One on this day. On this day it's 13 April 1918. German troops have control of Helsinki. Uh, dus, they... dus da daar ook al, in Helsinki? Ja. Yeah. En, dus het was niet uh, alleen België, Duitsland en Engeland waar ze oorlog mee hadden, dus. Ja, en op deze dag was er ook een groot gevecht. Uh, Kijk, on this day, uh, 13 April, uh, 1918, the Belgians uh, repulsed a German attack on the uh, Passendalen. En... Mm -hmm. Zo, zo, zo lees je dus uh, precies van dag tot dag wat er, uh, wat er gebeurde, zeg maar. Dat is best wel een interessant account. Ja. Er staat, soms er staan soms ook... Nou, uh, ah, er staat bijvoorbeeld hier. On this day, voor uh, April 1917, de Belgian ship Trevier is torpedoed voor de kust van Scheveningen. Nou, ik zou je vertellen, en dat weet ik ook nog maar sinds kort, hè. Ik was uh, uh, een maand geleden was ik bij mijn moeder. Dat, uh, dat uh, hoorde ik ook pas uh, sinds kort. Dat uh, mijn, uh, mijn opa, ik hoop dat mijn opa was, die, uh, die had twee broers verloren in de Eerste Wereldoorlog. Nog een mijn wat op de Noordzee rondde, dobberde. Twee broers. Ik denk, zo dan. Ja. was wel niet tegen ons gericht, maar ja. was natuurlijk voor die Engelsen. Dus ja, komt er zo'n vissersschip. Want ik kom eigenlijk uit een vissersfamilie. En uh, van mijn opa's kant, dan allebei de opa's kant. En uh, ja, twee broers, boem, zo de lucht in. Weg waren ze, nooit me teruggevonden. En ze waren er honderden natuurlijk in die tijd. En ik zo dan. Ik denk ik toen ook al, weet je. Nee, dat heb ik nooit geweten, weet je. Ik weet wel dat uh, mijn overgrootvader uit overboord was geslagen, maar dat was gewoon uh, ja, door de storm of zo. Maar ook nog twee broers uh, een keer uh, op een mijn gelopen. Ik denk, Zo dan, dat was heftig. En ook te een oorlog waar we zelf niks, eigenlijk, uh, niks mee te maken hadden. Dus ja. Maar, hè. Het leven kan raar lopen. Hè? Het leven kan raar lopen. Nou, ik heb mijn stamboom. Ik had toevallig ja, een leuke. Ik zat een keer op Google. Een paar jaar geleden. Een jaar of uh, zes, zeven terug. En ik zit mijn naam in te toetsen. En dan kom ik ineens iemand tegen. Die heet Jan Jaap Bruin. Jij, dat is interessant. En wat, wat had die jongen voor hobby? Uh, familiegeschiedenis. En er is allemaal stamboomen nagecheckt, Wat blijkt nou? Hij zegt ja, ik zeg heel keer van mij en ook niet zo'n stamboom. Uh, wat blijkt nou? Dat zijn opa en mijn opa waren, waren, waren broers of neven, daar wil ik vanaf zijn, om mijn vaders komt. En ik uh, en, uh, en, uh, en denk god, oh, dat is schijnig. Toen heeft hij van mij een uitdraai gestuurd: en dat mijn familiegeschiedenis aan mijn vaders komt tot 1555. Dan. Nou, dat is zo. Dat die stamvader, zeg maar, die, die dan uh, de vroegste vader die die, die kon vinden, die, die, die grootvader of wat dan ook, die kwam uit het uh, Haardaanzee en die, uh, die was weduwnaar. En die is met zijn enige zoon naar Scheveningen verhuisd. En daar komt mijn familie uh, aan mijn vaders kant vandaan, vandaan. Dus ik heb nog roets in het Westland Ook. En, uh, Eigenlijk in het verleden, 400 jaar terug. Maar aan mijn moeders kant weet ik het niet precies. Ik weet wel aan mijn moeders kant een, een, een neef van mijn moeder. Dat is dus weer familie aan, aan mijn oma's kant van mijn moeder. En dat schijnt ook weer een link hebben met de Settlement Islands. Settlement Islands. Uh, ja. Vroeger had je veel scheepruikelingen. Hè? En vroeger kon je niet zomaar terug. Dus wat gebeurde dat? Die blijven hier wonen. En die trouwden dan weer in Schevening of Katwijk of uh, al die kustplaatsen. En zodoende is dat ook uh, weer een link weer naar uh, Schotland of weet ik veel. Of Noorwegen of Engeland. Heel veel mensen eigenlijk ook voor een deel van, uh, van buitenlandse afkomst. Dus toen had je ook wel al alle hè, eigenlijk. Ja. En uh, ja. Alleen oh, het viel niet op natuurlijk omdat we op elkaar lijken allemaal. Maar goed... Uh, dus ja, de helft van de Scheveningers is gewoon van de tuinenafkomst afkomst, eigenlijk. En niet alleen Scheveningen hoor, maar alle kutsplaatsen hè? Dus, uh, dus ik had een keer, ja, een keer iemand die kwam uit Engeland en die, die vond dat Scheveningers heel veel op Engels lijken. Nou is dat niet zo verwonderlijk, omdat al die vissers, uh, die vissers hier aan de, aan de kust, uh, die kwamen ook wel eens in Engeland terecht. En ja, en de ze gingen ze wel eens wat proviant inslaan. En ze namen ze bepaalde woorden van elkaar over. Ja. Dus zonder Engels te leren, naar nou, Butter is in het Schevenings ook Boter, naar nou, Butter en, Butter. Je weet dus, eit is Engels woord. Uh -huh. Maar dat hebben ze gewoon van elkaar overgenomen. Dus ja, sowieso zo, zo zie je dat tot die taal, zelfs de taal, een beetje wordt overgenomen door elkaar. Kijk maar in het, Fries, in het Fries zitten heel veel Engelse woorden. Ja, gold, noem maar wat. Gold. Okay. Ja, dus heel veel ja. woorden die je hetzelfde schrijft, maar wel iets anders uitspreekt. Maar je schrijft het hetzelfde. Het is gewoon Engels eigenlijk, Fries. Ja, klopt. Ja, kijk maar naar dat Nega-Engels. Dat Surinaams. Het is gewoon Engels eigenlijk. Wie labb you, zeggen ze vaak. Hè. Ik hou van je. Wie labb you. Nou. We love you, of ik hou van jou. Nou, zo dus zie je al die, die talen, dan worden bepaalde woorden gewoon uh, overal ineens, komt het ergens opduiken, wat weer te maken heeft met connecties met, met mensen onderling. Van ver of weet ik veel. Want het woord miloen, of nee, uh, uh, hoe heet dat? Uh, limoen, limoen is een uh, Arabisch woord. Nou, je weet limoenen, dat zijn vruchten, hè? Ja. Dat komt uit Arabië. Nou, hier is het een heel normaal woord, maar het is een Arabisch woord in principe. Zelfs de cijfers zijn Arabisch die wij hebben. Die zijn helemaal niet uh, Grieks. De letters wel, die zijn Grieks. Maar de cijfers zijn pure Arabische uh, tekens. Wat wij gebruiken. Want kijk, de Romeinen, die hadden heel andere cijfers als wij nu. En dat is uh, ja, heel frappant allemaal, hoe dat allemaal verband werpt met elkaar, hè? al die, die cultuur en uh, dit en dat. Zo is toch wel leuk allemaal om te weten, weet je wel. Je ja, kan, kan daar misschien verder niks mee, maar het is toch wel grappig, uh, iets om te weten gewoon. Lijkt mij wel, ja. Nou, nou ik, uh, ik ga er een eind aan breien. Ik ga even met de hond uit. Okidoki. En, uh, nou ja, we willen spreken met elkaar wel weer. Oké, okay, nou hartstikke leuk dat je tijdens de uitzending. Nou, ik zie je de, op de chat van de Skype. Ik zal ze dus even bekijken straks. Ja. Kijken of we daar nog wat mee kennen met die appair. Of we da daar nog, ja. nog iets mee op de radio kunnen doen. Nee, dus uh, dat is wel even leuk. kijken: de tegenlicht. Um... Uh, Begint nu live met ook weer zo'n uitzending als wat je vanmiddag bekeken hebt: de verovering van het nu. Oh ja, dat gaat over de, de computer en zo. Over het ja. internet en zo. Ja, dat, uh, je hebt de virtuele wereld en de echte wereld. Ja, die kan ik later altijd op de computer terugkijken. Want ik vind het leuk dat ze dat allemaal online zetten. Hè? Ja, die... Eigenlijk heb je geen TV nodig, je hebt alleen maar. Je hebt geen internet. Ja. Het enige wat je nodig hebt is een, een internetverbinding. En dan doe je, je televisie gewoon op je computer. Dan dus zeg je lekker je, je, je kabel, tv af. Neem je alleen maar internet. Want dan kan je toch bellen, via internet kan je ook bellen. Dan heb je alleen een internetverbinding. En dan heb je gewoon televisie. Ja. Eigenlijk, want dat, dat, dat kan al. Dan heb je die hele providers niet nodig. Voor de, die ene die, de, die de, ik... De, die, de, ik de, die kabelmaatschappijen. Die die ene die ik uh, gedeeld heb, dat, uh, die uitzending die heet uh, Bureau voor Digitale Sabotage. Ja. Dat is ook te, van tegenlicht. Die moet je echt kijken. Dat is echt uh, de digitale wereld nu, zeg maar. Ja, ja. Je, nou, als je denkt dat, dat, dat het eng is, is het veel enger bij uh, je gaat. Al, ze in. kunnen via, via een televisie, dat ja. Vroeg. kon vroeger al. Al stond je televisie uit, via de luidspreker konden ze hele gesprekken afluisteren. Dat komt vroeger al, hè? Nee. Al stond je tv uit, zolang de stekker erin zat, konden ze via de luidspreker fungeren als microfoon. En, en dan konden ze in de jaren zeventig, al, al zo gingen ze bijvoorbeeld de Oostblok afluisteren. Gewoon via de speaker van de televisie. En als de stekker er maar in zat, al was die uit, ze konden gewoon via technische snuffie, en dat was nog niet eens digitaal, Konden ze gewoon gesprek of luisteren wat er in de huiskamer gezegd werd? Eng? Dus zeker heel eng. Maar, wa, want, je, wa, want je staat er niet bij stil dat dat kan. Daarom doe ik nee. ook mijn, mijn, mijn camera. Ik trek altijd als ik, eh, als ik niet eh, bezig ben met uitzenden of wat dan ook, doe ik mijn camera altijd het stekkertje eruit. Omdat ze ook zonder dat het lampje brandt. Ja. Dan kunnen ze ook al. Want eh, lampje uit. Ja, ik raak naar via de microfoon dan. Mm -hmm. Maar het lampje brandt dan als de cam aan staat. Nu staat alleen de microfoon aan. Dan brandt het lampje niet. Maar ze kunnen zonder dat het lampje brandt, kunnen ze gewoon kijken. Dat als hier een vrouw zou zitten en die staat zich om te kleden. Dan kunnen anderen gewoon zien van zo, die hebben we Nou, daarom heb ik altijd want mijn cam zit ingebouwd. In de klep van de laptop. Ik heb daar altijd het plakbandje over. Hè? Ja, precies, je kan het plakbandje overheen doen. Maar hij kan het stekkertje eruit trekken. Nou, je weet, die andere laptop die is al helemaal uh, overleden. Dus, die maar van het mevrouw. is niet alleen dat, hè? Ja, want ding, ze hoor. kunnen maar... ook gewoon je microfoon op afstand. Mm. En je. En en gaat tre uit. Tre trek ik die stekker eruit. Kijk, van mijn microfoon waar ik nu mee uitzend. Mm -hmm. Kijk, mijn mengtafel staat toch uit. Dus kunnen ze sowieso zo zo niet luisteren. Dus mijn stekker is eruit dan. Dus kunnen ze sowieso zo zo niet luisteren. Maar er zijn zoveel snuffies, joh. Hele. Kijk, met Oostblok vroeger oh, ze mensen fluisteren met hele kleine dingetjes. Dus, hè, voor de te digitale techniek konden ze al met hele kleine microfoontjes in je lamp of zo. Of zingen het ergens. Tegenwoordig heb je apparatuur, kun je het mee opsporen. Maar goed. Maar ze kunnen gewoon eh, als ze kwaad willen, ze kunnen alles van je. Eh, als, als, als de AIVD kwaad wil, kunnen ze alles van eh, om achterhalen. Want er zijn want kijk, om, wat ga je nu krijgen? Nu gaan ze spioneren buiten het internet om. Want er valt te veel op. Met een briefje onder een steen ergens gestopt, Nou, niemand die het achter kan achterhalen. Weet je? Ja, en via internet ga nee. je natuurlijk sporen na en ja, dat is een hoop gedoe allemaal. Dus ja, dat wordt nog steeds een hoop dingen ook gewoon uh, zo op de wetse manier gaan, dat het gewoon moeilijker te traceren is of te bewijzen. Mm -hmm. Oh ja, over die satellietfoto's van de, van de Oekraïne: dat er 40.000 uh, uh, Russische soldaten, dat gaan een oude foto geweest zijn uit 2013. Mm. En toen liet ze een foto zien van pas geleden en zonder uh, veel minder. Dus nou denk ik van ja, zijn ze niet een beetje de, de boel op de spits aan het drijven, die uh, het Westen. Ja. Ik denk, zo, hè, zo ga je juist ongewild juist een oorlog krijgen. Er zijn altijd grotere belangen en geheimen. Kijk, uh, ah. Weet je, ik heb zo het idee, het interesseert ze niet als Europa. Als hun maar vrijgewaard zat, idee heb ik altijd gehad met Amerika. Als hun maar daarbuiten vallen, hè, ja. al zouden ze in een oorlog komen... Europa wordt gewoon op slagveld gebruikt en het interesseert ze allemaal niet als hun het maar overleven. Oh. Zo'n idee heb ik met Amerika, daarvoor heb ik zoiets van... Zo fuck zo you. Ik, fuck you met de hele kleren zo. Uh, ik bemoei me nergens mee. En eigenlijk zouden we gewoon neutraal moeten zijn. Als Europa, en ja. niet alleen als Nederland, maar als Europa van... Wij bemoeien ons nergens mee. We roeien ze de hele wereld uit. Jammer, ik, eh, liever niet natuurlijk. Maar we bemoeien ons nergens mee. En we heffen Europa op. En we heffen Europa op. Nou, liefst wel, ja. Ja, dus. En ja, ik ga. Muziekje? Ja. Muziekje. Ik ga met Honda en dan ga ik gauw tegenlicht kijken. Oké. Tot dus. Hé, fijne week. Bedankt voor het luisteren. Tot de andere keer, keertje. Hoi. Oké, okay, luisteraars, dat was uh, onze vriendin Jacco. Het is nu 7 minuten of half tien. 10. Luister naar Eurostar Radio. We gaan nu uh, nummer draaien. En, uh, haha, dat is... Uh, pff, ja, General Union hebben we al gehad. Uh, Dancing Willow. Sally Gardens heet het volgende nummer. It was down by the Sally Gardens, my love and I did meet. She passed the Sally Gardens with little snow-white feet. She by the Bastaan. Als, uh, Sally Gardens van de Dancing Willow. Wat net Jocko uh, luisteraars. Het is uh, nu uh, vier minuten voor half tien. Het is zondagavond 13 april 2013. En ik ben DJ Jaap. Ja, uitstekend. Ja, we gaan eens even kijken of we uh, nog iemand kunnen bij. En uh, we zullen eens even kijken, jongens. We zullen eens even kijken. Kijken of, Jack, of uh, Marcus er is. Kijk, ik ben benieuwd. Marcus, Marcus op de radio, zou leuk zijn. Nou, ja, jammer dan. <laughs> nee, misschien heeft hij geen zin. Of uh, weet ik het. Ja, de laatste tijd hoor ik hem niet meer. Nou goed, oké, okay. dan houdt het gewoon op. Nou ja, jullie kunnen nog uh, bellen. Ja, ik ga door tot 10 uur. Na 10 uur gooi ik de zender uit. Want uh, we zenden tussen 8 en 10 uur uit. Dus niet tussen 9 en elf. Maar gewoon tussen 8 en 10 uur. En uh, ja, oké. Okay. Oké, goed. Nou, ik ga niet meer bellen. De, jullie kunnen mij bellen, ik bel niet naar jullie. Dus uh, goed, uh, voor de luisteraars, uh, de luisteren. Je luistert naar, naar DJ Jaap, je kan, uh, uh, niet, uh, ja, je kan wel uh, chatten, maar dat gaat niet, want de chat uh, doet het bij mij niet. En je kan in ieder geval wel nog op de Skype komen, dus dj.jaap. En als je wil, kan je op de chat komen. Ja, oké, okay, goed. We gaan weer wat muziek draaien. En uh, ja, luisteraartjes Oké, okay, nou. We gaan het, uh, even kijken wat we allemaal. We kunnen doen. Zo. Nou, we gaan draaien. From Paris with love. Van. De uh, Bata uh, Fly a tea. en daarna volgen nog meer liedjes. Nou, Oké, okay, tot zo. Oh We zijn aan het einde gekomen. Nou, we hebben een hele leuke uitzending gehad met, uh, met onze vriend Jacco hier op Ursa Radio. En uh, jullie hebben de laatste half uurtje kunnen luisteren naar uh, Dancing Willow met Foggy Dew. General Union met Bass Dance. Butterfly Tea met. Uh, Heart of Medieval, prachtig nummer. Bridgen Ensemble met Whisky in the Jar. En uh, Elieversa Salinas featuring Beacher Hassinger. Met Tycon and Blue Sea Mind. En hiervoor hoor je. Pergant Lobo Gris Met Secret Messages. En op de achtergrond hoor je nu. Rob Koslo met Contemporary. Please. Oké. Please. Van Rob Korman. Oké. Okay. Goed. Nou, het is nog een paar minuutjes. En dan gaan we de lucht uit. Het is bijna tien uur. Op Urestar Radio op zondag 13 april 2014. Op Urestar Radio www.eurostarradio.nl Oké, okay, luisteraartjes. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Want heel gezellig. Ik hoop eh, nou, dat jullie, als het die programma hebben teruggeluisterd, dat jullie volgende week eh, ook weer op 20 april, dus eh, een zondag 20 april, en gezellig vanaf 8 uur, gezellig eh, via de Skype eh, komen bij ons eh, in de uitzending. Je kunt ook chatten. Gezellig. We maken er een dolle boel van. Lekker, uh, lekker lul, maar lekker raak. Maakt niet uit waarover. Gewoon oh, gezellig. Uh, mm. Goed luisteraars. Uh, mm, nou. Laten we ons niet gek maken door, uh, door deze... door De andere mensen. Doe lekker je ding. Geniet ze. Laat je niet gek maken door andere mensen. Doe gewoon lekker jouw ding waar jij zin in hebt. En uh, trek je niets aan van wat andere mensen vinden. Jouw leven. Jij leeft gewoon zoals jij dat wilt. Is dus jouw leven heb er anderen niets mee te maken. Urense Radio staat daar ook voor. Weet je. Dus lieve mensen. Graag. Uh, tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai En tot zondag 20 april 2013 om 8 uur 's avonds. Op Eurostaradio.nl. Dit was DJ Jaap. En je luistert naar Eurostaradio. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.